1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Blade Runner Oscar Pistorius aangeklaagd wegens moord. De recessie heeft vooral binnenlandse oorzaken, zegt het CBS. En het psychiatrisch rapport van Tristan van der Vlies blijft geheim. In een groot deel van het land is het aan sneeuwen. In het zuidwesten is uh, plaatselijk ijzel. Ja, en niet alleen in het zuidwesten. Het KNMI heeft voor allerlei provincies code oranje uitgegeven. Voor Zeeland, voor Zuid-Holland, voor Noord-Holland ook inmiddels. En voor Flevoland en Noord-Brabant. En er staat een stevige zuidenwind. De temperatuur ligt rond plus 1 graad. Vanavond blijft het nog een tijdje sneeuwen. Vannacht wordt het droger en uh, morgen is het een graad of 5. Maar er blijft wel kans op nachtvorst. En straks horen we meer over het winterweer van Willemijn Hubert. Eerst aandacht voor de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius. Hij wordt vanmiddag voorgeleid in Pretoria. Want vannacht schoot hij zijn vriendin dood. Dat is het fotomodel Riva. Steenkamp. Pistorius is aangeklaagd wegens moord, zegt een politiewoordvoerder. Um, a 26-year-old man has been arrested and has been charged with murder and he'll be in the Pretoria Magistrate's Court at 2 o'clock this afternoon. Correspondent Ellis van Gelder is in Pretoria onderweg naar de rechtbank. Ellis is al een beetje duidelijk wat zich vannacht heeft afgespeeld in dat huis van Pistorius. Ja, wat we weten is dat het uh, zich ongeveer om drie uur s'nachts uh, heeft plaatsgevonden. En uh, dat zijn vriendin dus gevonden is en dat ze geschoten was in haar hoofd en in haar arm. Uh, ja, verder waren er eerst heel veel speculaties uh, dat het misschien een ongeluk was geweest. De politie wil dat niet bevestigen. En de politie heeft wel gezegd dat er eerder beschuldigingen zijn geweest van huiselijk geweld uh, bij Pistorius. Eerder beschuldigingen van huiselijk geweld... Ja, klopt, inderdaad. Ja. Uh, dat is het enige wat ze, wat ze heeft gezegd. Beschuldigingen. Uh, onduidelijk of dat te maken heeft uh, met uh, deze vriendin, met dit fotomodel. Uh, ze schijnen nog maar een paar maanden samen geweest te zijn. Uh, dus daar kennen we verder nog geen details over. We hebben nog even een stukje van de politie. Laten we even horen. Maar ik kan bevestigen dat er eerder incidenten zijn geweest ...at het huis van meneer Oscar Pratorius. Of allegations van domestic nature. Ja, huiselijk geweld, zegt de mevrouw van de politie. Hoeveel uh, bewijs is er dan eigenlijk tegen hem? Er is twee keer geschoten. Maar... Ja, ja, het is toch onduidelijk hoeveel bewijs er tegen hem is. Dat hopen we ook zo te horen in de rechtbank als hij wordt voorgeleid. En uh, wat de politie al wel heeft gezegd, is dat ze hem in ieder geval niet op uh, borgtocht vrijlaten vandaag. Dus ja, dat zou erop kunnen wijzen dat ze toch wel een harde zaak hebben. Ja, want hij wordt aangeklaagd wegens moord. Is hier ook al uh, bekend uh, geraakt. Dankjewel, Ellis van Gelder in Pretoria. Dan de Nederlandse economie. Die heeft in het, uh, de derde recessie in vier jaar tijd uh, te pakken. In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie opnieuw. De derde recessie dus in vier jaar. Is geen verrassing, hein, André. Nee. André, maar die derde recessie, het klinkt toch niet goed, hè? Nee, het klinkt niet goed. Het is ook niet goed natuurlijk. Hè. We hebben De eerste recessie hadden we eind 2008, begin 2009... Net na het uitbreken van de bankencrisis. Toen ging het even beter. Toen zat het weer in elkaar eind 2011, begin 2012. Toen ging het weer ietsjes beter, leefde het weer op. Je denkt, nou, we zijn er doorheen. En dan dit najaar weer, dus zeg maar, sinds de zomer is het in elkaar gezakt. En nu tellen we met het, tweede kwartaal, met het laatste kwartaal van het jaar op tot de derde recessie. Een soort stuitering de economie. De krip is wel iets minder zwaar dan in het uh, voorgaande kwartaal, dus het derde. En is dus ook vooral een binnenlands probleem, zegt Peter Hein van Mulligen... Van het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 Ja, nou, van alles daalde, werd minder. Bestedingen, investeringen, banen. De export lag daarentegen wel iets hoger, 3% ruim. Moet je bij aantekenen dat het vooral gaat om doorvoer. Want wij zijn heel goed naar het binnenvaren van containers in de haven. Op uh, treintjes en op uh, vrachtwagens zetten. En dan doorvoeren naar het achterland, naar België en Duitsland. Verdien je een stuk minder aan dan de manier de spullen zelf maakt. En daar is een beetje een probleem, want dat uh, groeide maar een heel klein beetje. Ja, toch wel een somber beeld als je het zo hoort. Nou ja, Het is in ieder geval niet vrolijk. Ook niet helemaal inkt zwart natuurlijk. Hè. Exportgroei is fijn. Is ook is ook blij om, uh, om over te zijn. Maar het overtuigt niet echt. Veel andere indicatoren staan op oranje of rood. Zoals consumentenvertrouwen en werkloosheid en de problemen in de bouw. Toch is er nog een ander eigenaardig soort, uh, soort lichtpuntje, zei uh, het CBS. De dalende uitgaven door de consumenten notabene. Luister maar. Klinkt misschien gek, maar een ander lichtpuntje menen we toch. wel te zien bij de, de consumptie. Die consumptie die, uh, viel uh, zwaar terug met 2,3 procent.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 Dus ja, op de korte termijn is dat voor de consumptie natuurlijk geen goed nieuws. Maar ja, als mensen hun huisartsboekje wat meer op orde brengen, kan dat op termijn wat meer vertrouwen geven in hun financiële situatie. En kan het ook het consumentenvertrouwen verhogen en daarmee wellicht de consumptie. Ja, dus wil de economie dus aantrekken, dan moet je dus niet alleen maar meer uitvoeren, meer exporteren, meer de handel eh, opvoeren. Maar dan moet er ook meer geconsumeerd worden. En dat zit nog een beetje vast op het feit dat mensen een gebrek aan vertrouwen hebben, heeft alles te maken met de dalende koopkracht door de bezuinigingen, de woningmarkt. Waardoor mensen ook zeg maar, niet meer naar de meubelwinkel gaan, niet meer verhuizen. Kortom, hand op de knip houden of niet meer uitgeven. Ja, en is het nou echt een, een, een cijfermatigheid? Of, of moet er nou ook echt iets gaan gebeuren? Echt nieuwe gevolgen voor bedrijven, consumenten, politiek? Nou ja, we hebben vooral natuurlijk te maken met, met momenteel dus een soort dal waarin we in zitten. We kijken vooral naar het buitenland om te hopen dat daar de, de impulsen vandaan komen. Plus dat het vertrouwen op de eigen markt door middel van politieke maatregelen of anderszins het vertrouwen wordt opgekrikt van burgers. Je hebt natuurlijk wel in de Nederlandse economie, omdat wij zo'n open economie zijn, met ramen en deuren, wijd open. Dus alles waait en woeit uh, om ons heen. Uh, daar heb je natuurlijk wel te maken met na effecten, uh, doorloopeffecten, zoals dat heet. Dus ook als het elders verbetert, hebben wij vaak nog wat nalast uh, van, uh, van de recessie. Dus de werkloosheid kan nog verder oplopen. Er kunnen nog altijd nog bedrijven omvallen, ook als de economie weer groeit. Ja, en zo alles bij elkaar genomen kost natuurlijk veel geld. We hebben de voorbije jaren, zijn we nauwelijks gegroeid door de recessie, hebben we eerder geld ingeleverd dan, dan meer verdiend. En als je minder verdient, kun je ook minder besteden, minder investeren. En staan we eigenlijk per saldo nog altijd op het punt van 2007, 2008. Dus in vier, vijf jaar niks opgeschoten. André maar, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het psychiatrisch rapport van Tristan van der Vlies blijft geheim. Dat is de uitkomst van een kort geding dat slachtoffers en nabestaanden... van de schietpartij in Alphen aan de Rijn hadden aangespannen. In, aan de telefoon is Letselschade jurist Orlando Cadier. Um, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het argument dat de rechter gebruikte om dat rapport niet vrij te geven? Nou, We hebben gemerkt dat de rechter de privacy van de overleden... Heeft. Moederna Tristan van der Vlis en zijn ouders heeft geëerbiedigd. Hij is volledig meegegaan in de argumentatie van de landsadvocaat. En dat stelt hij boven de rechten van de slachtoffers op inzage. Hij had niet de moed, noch de durf om de rechten van de slachtoffers te beschermen. Conform hetgeen wij stelden in ons verzoekschrift in het kort geding. Waar heeft u dat rapport eigenlijk voor nodig? Nou, niet alleen om een schadeclaim voor te bereiden tegen de staat. Maar met name ook om te helpen bij een verwerking van het leed dat deze slachtoffers is overgekomen en de nabestaanden. Hè? Dat rapport is nota bene opgesteld ten behoeve van de slachtoffers. Maar nu de staat niet uitkomt, gaat ineens het argument van privacy boven dat van de rechten van mijn cliënten. En dat is, ja, dat ik wel onbegrijpelijk. Ja, u had willen aantonen dat Tristan van der Vlis, uh, u had met het rapport in de hand willen aantonen dat hij geen wapenvergunning had moeten krijgen. De rechter zegt van er zijn conclusies kenbaar, maar die zijn helemaal niet kenbaar. We hebben alles uit de media moeten vernemen. Al 22 maanden reageerde de minister ook niet op aangetekende brieven. Op correspondentie is nimmer een respons gekomen hierop. En dat is totale minachting voor die slachtoffers en nabestaanden. Dus dan word je gedwongen tegen je eigen overheid een kort geding te starten. En je ziet dat het helemaal niets oplevert. Als je dan ook vanochtend merkt hoe mijn cliënten daarop reageren zijn verbogen over het feit... Uh, dat een crimineel beschermd wordt en de privacy van zijn ouders... Uh, terwijl hij een wel overwogen keuze heeft gemaakt om mensen te vermoorden... goed gepland heeft en nu het erop neerkomt om die slachtoffers en nabestaanden... de facto hè, werkelijk te helpen, is men niet thuis. Gaat u in beroep? Uit uh, principe overwegen wij in beroep te gaan... want we merken dat uh, de rechter in deze meester G. Van Ham... op heel veel zaken niet is ingegaan. Um, het gaat om het principe. Maar ook zonder het rapport moet ik u zeggen... Uh, blijven wij strijdbaar en goede kansen zien... om de schade die deze slachtoffers hebben geleden... Uh, volledig te verhalen op de staat. Duidelijk, letselschadejurist Orlando Cardier. Dank u. Dan de sneeuw. En de ijzer, vooral. Want er is gladheid op de wegen. Er zijn ongelukken gebeurd in het Zuidwesten... en in Noord-Holland zijn ongelukken gebeurd. Het breidt zich uit. Je ziet die code oranje... Zie je opschuiven over het hele land. Voor Rijkswaterstaat is het nu alle hens aan dek. Op dit moment zijn we met alle auto's die hier zo rijden... zijn er een stuk of 25 in uh, zeg maar Rijnmond uh, de wegen van het zout van het voorzien. Show met zout in de weer bij Rijkswaterstaat langs de A15. Bij Ridderkerk, Dirk Wittekoek, u bent van Rijkswaterstaat. Voilà. glad hè? Ja, dat klopt. Er ligt een laagje ijs op de weg. En uh, door het verkeer en het vele zout zou dat uh, zeg maar, uh, moeten vermengen. Anders is er is dit bijna. te bestrijden? Nou, dat is heel moeilijk. Veel moeilijker dan met sneeuw. Zeg maar, uh. Waarom? Nou, omdat uh, sneeuw schuiven van de weg en dan uh, een beetje zout erop... en dan kun je er weer even tegen. Maar hier vorm binnen een kwartier zeg maar, een nieuw laagje op het zout. En dat moet dan vermengd worden door het verkeer. En als hem over bijna niet rijdt, dan heb je weinig vermenging. Bovendien heeft de automobilist eigenlijk niet goed in de gaten dat het glad is. Nee, dat klopt. Ze denken dat de weg nat is en dat ze gewoon door kunnen rijden. Maar dat betekent uh, zeg maar voor het zicht. Maar als het in het echt uh, ligt er een laagje ijs. En dat is zo verhaalelijk. Dus uh, de mensen moeten zich wel uh, het snelheid aanpassen, afstand houden, remmen. U gaat uh, zoveel mogelijk zout strooien. Verwacht u dat die wegen helemaal uh, ja, weer goed zijn uh, voor de avondspits? Nou, dat is afhankelijk van uh, of het blijft uh, regenen zijn... maar of dat er overgaat, de sneeuw, dat is nog niet helemaal zeker. Maar zoals er nu voor staat, uh, proberen we het wel. Maar er is niet met zekerheid te zeggen. Ja, vraag van Willemijn Hobert. Hoe is het nu en wat gaat het worden? Ja, nou ja, wat, wat Dick Witt, ik net al zei... Het is, het is echt een beetje een tricky uh, situatie, uh, inderdaad, op de weg de verwachting is nog steeds sneeuw, ook over het hele, hele land. Maar de ijzelwaarschuwing is inmiddels uitgebreid. Maar sneeuwhoeveelheden, vooral in het westen en midden van het land, aanzienlijk. Zo'n 4 tot 8 lokaal, misschien wel 10 centimeter. En dat gebied met sneeuw, dat trekt tergend langzaam naar het oosten weg. Dus in eerste instantie zijn daar de hoeveelheden in de verwachting wat minder. Zo'n 3 tot 5 centimeter. Maar daar blijft het vannacht en misschien morgenochtend... in het uiterste oosten ook nog wel wat sneeuw. Dus we zijn in elk geval nog niet uh, vanaf. IJssel waarschuwingen dus vooral het midden en westen van het land op dit moment. Maar voor iedereen die in het oosten zit, moet het natuurlijk ook uh, oppassen. Want ja, wie weet komt die ijzer toch nog wel wat verder het land in. Het zou zomaar kunnen. En het leed is dan geleden, ergens na middernacht? Um, nou, Het blijft sowieso s'nachts natuurlijk ook weer temperaturen rond het vriespunt. In de grond zit hartstikke veel vorst. Dus ook vannacht uh, blijft er een grote kans op uh, gladheid. En Morgen gaat de temperatuur langzamerhand ietsjes oplopen en neemt de kans op gladheid uiteindelijk ietsjes af. Oké, okay, wij houden het in de gaten. Willemijn, dankjewel. Sport. Rotterdam, de vierde dag van het ABN amro -tennis Toernooi En Jan Rolfs volgt al die partijen. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd, Jan, in vanavond. Federer tegen ja. de Bakker. Heeft de Bakker, ja, het is wel Vedere, heeft hij wel een kans? Hij heeft een kans als hij goed gaat serveren. Als hij gewoon zijn eerste service goed inslaat. Dus niet zo onder druk komt te staan in zijn eigen service game. En dan moet hij maar hopen dat de grote Roger Federer een, een mindere avond heeft. Maar uh, op papier heeft hij natuurlijk geen schijn van kans eigenlijk. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. De bakker is nu de nummer 123 van de wereld. Federer de nummer 2 van de wereld. De grootkampioen, kampioen, de grote publiekstrekker hier. Ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was bij de Davis Cup in Amsterdam in september. Toen won Federer op het gravel. 6, 3, 6, 4, 6, 4. Nou, het is voor Timo de Bakker gewoon een fantastische ervaring... om weer richting die top 100 te gaan. Hè, waar hij dus ooit stond, 40ste, is dus weggezakt. Maar ja, euh, mooi affiche vanavond. En daarna natuurlijk ook nog Igor Seizling tegen Martin Kliesan. Kortom vanavond een mooie avond hier, hier in Ahoy. Dankjewel, Jan Rolfs vanuit Rotterdam. Nou, ik neem aan dat uh, bij de ANWB wel alle steinen op rood staan. Jolanda van der Velde, hoe is het op de ja, weg? het is, het is alle hens aan weg. Hè? Aan dek bedoel ik uh, in uh, Noord-Holland en het zuidwesten van het land. Daar is het dus plaatselijk glad door IJssel. En in Utrecht en Noord-Brabant hier en daar ook door sneeuw. 46 kilometer file staat er. Uh, Rijkswaterstaat heeft de uh, snelheidsbeperking ingesteld... op snelwegen rond Den Haag en Rotterdam. Heeft allemaal te maken vanwege de vele aanrijdingen door de gladheid daar... Ik noem een paar files, ik ga ze niet allemaal noemen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hoogmade 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechterrijshook dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knoopend Velsen 2 kilometer. De linkerrijshook is dicht. En op de A15 Gorkum Rotterdam staat tussen Alblasserdam en Knoopend Ridderkerk 3 kilometer. Bij het Knoopend Ridderkerk is de hoofdrijbaan helemaal dicht. Ook een aanrijding op de A17 Roosendaal... Dordrecht richting Roosendaal, tussen Zevenberg en Standaard Buiten, 3 kilometer. En op de A29, Bergen op Zoom rotterdam bij de heine noord 2 kilometer. Zijn twee rijschokken dicht. A58, Bergen op Zoom breda bij Knopend Prinsveil, 6 kilometer. Daar ligt Rommel op de weg. Ook problemen bij de spoorwegen door het slechte weer. Tussen Goes en Vlissingen rijden geen treinen. Daar rijden inmiddels wel bussen. Tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Tiel rijden ook geen treinen. In, op al die trajecten is er vertraging meer dan een uur. Jolande van der Velde van de ANWB. Uh, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het is 13-14 over één zesvoudig paralympisch kampioen Pistorius... is aangeklaagd voor moord op zijn vriendin. Het psychiatrisch rapport van Tristan van der Vlis blijft geheim. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. En de recessie heeft vooral binnenlandse oorzaken, zegt het CBS. De investeringen zakken in en de consumenten die houden de hand op de knip. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch met Jurgen van den Berg.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch met Jacqueline Smit, directeur consumentendivisie van Microsoft Nederland. De aanleiding is de nieuwe tablet die Microsoft vandaag lanceert. En ook op deze Valentijnsdag, natuurlijk, een aflevering van de reportageserie In de Praktijk. Vol zang en dans. Nou ja, vooral zang. Ik zou eens willen weten. Waarom de singles er zijn? U moet toch niet vergeten dat zij voor iedereen... En zo Straks uh, na half twee uh, is er ook nog stand.nl. De stelling dan, het is goed dat de oppositie het kabinet de hulp moet schieten. je u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. Gratis bellen dus, misschien 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doe het met Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Gadgetfreaks, opgelet. Microsoft lanceert vandaag een nieuwe tablet in Nederland, de Surface RT. Die draait op Windows 8 en gaat de boeken in als een van de meest prestigieuze projecten in de geschiedenis van dit bedrijf. En ik praat erover met Jacqueline Smit, directeur Consumentendivisie van Microsoft Nederland. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En u hebt hem meegenomen. Ik heb hem meegenomen, hij ja. staat hier. Ja. Ik, ik moet er gelijk bij zeggen, ik ben echt een ontzettende uh, netwit op dit gebied. Maar het is misschien wel handig, want ik denk dat heel veel van onze luisteraars ook niet alles ervan af weten. Heel veel ook wel trouwens, maar ook heel veel niet. Dus nou ja, we stellen ons een beetje op als de leek, uh, zou okay. ik maar zeggen. Um, is dit een spannende dag eigenlijk voor u? Ja, het is zeker een spannende dag. We zijn sowieso nu beschikbaar bij alle winkels. En dat is bij ons altijd een mega-operatie... om dat op tijd voor elkaar te krijgen. Maar dat is gelukt. En we ontvangen dan ook allerlei mensen in een tijdelijke winkel... die we hebben in de Kalverstraat. Daar komen ook heel veel consumenten langs. En wij zijn razend benieuwd natuurlijk. En is er eigenlijk een reden dat het Valentijnsdag is? Of is dat echt puur toeval? Dat is puur toeval. Maar het is wel een mooie dag ervoor, denk ik. Nou, als ik zeg, er is er één meegekomen. Wat is er zo bijzonder aan deze tablet? Nou sowieso, je noemt het tablet, dat is het voor het grootste gedeelte. Oh, kijk, daar gaan we al. Uh, daar gaan we al. Uh, wat hij, ook, hij, kan, hij heeft ook een aantal pc-functionaliteiten, uh, noemen we dat. Dus dingen die je gewend bent te doen. Een mail sturen of bijvoorbeeld iets met PowerPoint te bekijken, dat kan ook gewoon. En uh, uh, wat je ook ziet, en dat is moeilijk voor de radioluisteraars... maar dat ga ik hier voor laten zien. Oh, je haalt kijk, hem er zo gewoon af. Het klepje kan er gewoon af. Het kan, en zo klikt hij gewoon weer. En dan heb je eigenlijk weer een toetsenbord ja, uh, eraan. Want het klepje is, is een toetsenbord. Dit is toetsenbord, ja. dat sluit hem ook ja. direct af. Ja, maar die kan je er dus gewoon afhalen? Uh... Die kan je er gewoon afhalen. Ja. Dan heb je dus iets wat je heel makkelijk mee kunt nemen. Doe je hem weer op, heb je eigenlijk weer pc-betoetsenwoord. Kijk aan zich. Uh, in Amerika en Engeland is die al gepresenteerd. Ja. Dus uh, daar zijn ook al reacties bekend. Ja, in Amerika is nu net de wat zakelijke variant van dit apparaat geïntroduceerd. Die was binnen een dag uitverkocht. Dus het, is, het, is, het gaat heel goed. Hij wordt goed ontvangen in de markt. Sommige mensen moeten er iets aan wennen door die, wat ik zei, die dubbele taak die hij kan doen. Het is en een tablet en een pc. En dat is een beetje ingewikkeld te snappen soms in gebruik. Want het is wat wij noemen een tussenapparaat. Ja, Windows 8 is het besturingssysteem. Ja. Uh, in die zin is dat alles uh, anders dan anders. Hè? Dat Windows ja. 8 is ook echt heel, heel nieuw. Ja. Uh, uit alle uh, reviews lezen we dat uh, de mensen de eerste paar dagen... echt helemaal de weg kwijt zijn zelfs. Is dat uh. handig dan dat dat aan jullie apparaat gekoppeld is? Want... Uh, ja, want wij zijn natuurlijk ook van Windows 8, dus wij vinden dat uh, hoe Windows 8 bedacht is en hoe je het kan gebruiken echt heel goed uh, tot zijn recht komt. Maar uh, ja, je ziet het zelf ook. Het, het is een hele, hey, je gaat er met je vinger overheen en dit is niet wat je gewend bent. Uh, dus mensen vinden dat ingewikkeld. Aan de andere kant, met vijf simpele stappen... dat hebben we ook voor ze bedacht... en dat krijgen ze mee bij retailers bijvoorbeeld... leggen wij even uit, als je deze vijf dingen weet... dan gaat het eigenlijk heel makkelijk. Dan kan het helemaal goed gaan. Uh, en dan gaat het goed, ja. Nou is er in Amerika alweer een nieuwe versie hiervan, hè? De pro. Uh, het is niet een nieuwe versie... Uh, uh, in de technologiemarkt maken we geloof ik niets heel simpel. <laughs> uh, dit is de, eigenlijk deze kun je heel goed meenemen. En heeft, kan dan ook taken uitvoeren die een pc kan uitvoeren. De pro is de zakelijke variant. Dat is een pc, kan heel veel, net zoals je normale pc. En als je daar weer het toetsenbord afhaalt, heb je dus ook een tablet bij je. Kijk aan. Dus, dus het zwaartepunt ligt anders. Om het en nou even en even waarom te is dat eigenlijk verschillend? Europa, de introductie en, en Amerika? Uh, dat is verschillend omdat sowieso een bedrijf als Microsoft dat allemaal moet bestellen en uit moet leveren. Dat moet met retailers geregeld worden. Je kan je voorstellen dat is een hele logistieke operatie. Dat rollen we dan per fase uit. En dan is Europa over het algemeen de tweede markt waar uitgerold uh, wordt. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af, hè, als zoiets uh, wordt geïntroduceerd, krijgen jullie dan zelf een enorme cursus? Dan u moet, moet je wel, als ik stel dat ik nou heel bij de hand bij Een ingewikkelde vraag Moet je wel weten wat het antwoord is. Ja, Geruststellend was dat je dat niet was. Dat je. Ja, was wist wel leeg op dit. Leek om, nee, dat is waar. Nee, wat wij doen is uh, eigenlijk. Bij Max moet je het allemaal zelf kunnen. Dus je krijgt ook, uh, je gaat zelf installeren, je gaat zelf proberen. Je zit zelf in de proefprogramma's die wij hebben oh. draaien. En bijvoorbeeld voor Windows 8 hadden we zo'n 250.000 testers alleen al in Nederland. En daar ben je zelf ook onderdeel van. Ja. Dus de bedoeling is dat je het zelf net zo makkelijk kan. of ook tegen een aantal dingen aanloopt. die in de echte wereld ja. ook gaan plaatsvinden. Oké, okay, nou ik noteer straks even uw nummer voor als ik is problemen goed. thuis ja, heb. Dan bel ik gehoord. even voor de helpdesk. Uh, Krijn Schuurman, goedemiddag. Goedemiddag, internetdeskundige. Jij hebt deze uh, nieuwe, uh, ja, ik mag niet meer zeggen tablet, maar dit nieuwe apparaat uh, uitgeprobeerd. Wat, wat vind je ervan? Nou, in de eerste plaats ziet hij er prachtig uit. Uh, die, die nieuwe interface, dat heet Metro, dus met die, met die tegeltjes. Dat is natuurlijk echt weer anders uh, en nieuw. En uh, dat is inderdaad ongelooflijk wennen, Daar hebben jullie het over gehad. Maar het past ongelooflijk goed bij een, uh, bij een tablet. Uh, en ik denk zelfs, als je de winkel inloopt en je weet niks van tablets... bijvoorbeeld de mediamarkt, waar ze nu ook zullen liggen... en er liggen natuurlijk een heleboel van die dingen... en je ziet er Android en de, en de iPad en deze liggen... dat deze misschien wel het eerst opvalt door zijn kleurtjes en zijn interface... en dat je deze als eerste pakt. Dus de eerste indruk is gewoon hartstikke goed. Ja, dat is de eerste indruk, maar dan willen we hem ook gebruiken... en dat heb jij uitgebreid gedaan. Ja. En dan? Nou... Het, het is, uh, in het gesprek maakt u ook wat onderscheid tussen de consumentenmarkt en de zakelijke markt. Hoewel dat wel steeds lastiger is, want dat loopt natuurlijk heel erg door elkaar heen. In, in een kantooromgeving is het ongelooflijk wennen, want het idee is juist dat die interface ook op je pc zo werkt. Maar met een muis vind ik het helemaal niet handig, uh, want je kan met allerlei handgebaren dingen doen. En met een muis werkt dat dan net weer een beetje anders of je moet hem even stilhouden in een hoekje en zo. Dat is helemaal niet prettig. Um, maar gewoon om uh, een beetje wat we nu gewend zijn van tablets, op de bank zitten uh, voor de televisie, is het, uh, nou, is het gewoon een prima ding. En heeft dan wat voordelen dat je wat makkelijker je camera erop aan kan sluiten of een, uh, of een memory stick en dat soort dingen. Dus alles sluit beter op elkaar aan. Dan nog even Windows 8, want daar, uh, uh, los even van dit apparaat, uh, de, de, de mensen raken daarin verdwaald, begrijp ik. Ja. Het is natuurlijk ook een ongelooflijke overgang. Eigenlijk hebben we dat voor de laatste keer gehad in 1995, uh, in met Windows 95. Toen je startmenu kreeg en zo, dan moesten we enorm wennen. Maar goed, dat is uh, 18 jaar geleden en nu is het dus echt weer helemaal op de schop. Nou, natuurlijk moeten mensen dan wennen. De strategie dat het op alle apparaten van Microsoft ongeveer hetzelfde werkt, is denk ik heel goed. Maar de kanttekening is wel dat in, in kantoren, in de enterprise-omgeving, uh, ja, zijn de reacties echt negatief. Omdat die, die tegels, dat aanraken, dat is gewoon niet hoe je werkt op een kantoor. Dus ik denk dat daar nog echt wel een aanpassing moet komen. Ik uh, uh, nou goed, mevrouw Smit zit mee te uh, schrijven in haar hoofd dan. Die noteert dit natuurlijk allemaal. Is er nou ook nog iets van? je zegt, nou dit, dit hadden ze echt nooit moeten doen bij dit apparaat. Want dit is echt zo uh, ongelooflijk. Nou, wat, de, de keuze waar je het ook over hebt met privé of zakelijk. Het voordeel van de zakelijke versie is dat je je normale programma's erop kan zetten. En in de privéversie, de RT-versie, moet je appjes installeren. Normale programma's, dat best... betekent oudere programma's. Nou nee, het is gewoon dezelfde office die je op je pc installeert, die kan je ook op die tablet installeren. Want dat is in feite gewoon een laptop, alleen uh -huh. dan in, in de vorm van een tablet. Dus het is wezenlijk niet anders, wat ook wel voordelen heeft. Terwijl op de RT-versie die nu is uitgekomen, moet je appjes uit de... Windows Store, zeg maar de App Store installeren. En dat is natuurlijk echt een, een ander ding. En de vraag is even of, dat, of je dat goed uitgelegd krijgt. Die Pro kan meer, dus die wil je hebben. Maar die is ook een stuk duurder en zwaarder en gaat minder lang mee. Dus het, het kan een voordeel zijn, maar het kan ook verwarrend zijn... dat je twee versies hebt waarvan de een gewoon net even een stuk minder kan dan de ander. Goed. dankjewel, je wel, Schuurman. Uh, dat je even aan de telefoon komt, internetdeskundige. Uh, uh, mevrouw Smit, even los van dit, uh, dit uh, nieuwe apparaat. Hè. Uh, uh, er worden tegenwoordig net zoveel tablets als pc's verkocht. Dat is eigenlijk jullie, jullie oude business... Kunnen zeggen um, hoe, hoe kan het eigenlijk dat die, dat die achterstand is ontstaan bij Microsoft? Is het te lang te laat ingespeeld? Um... Ik denk dat we laat uh, ingespeeld hebben op uh, mobiele telefonie en, en de tabletmarkt. Uh, wel doorontwikkeld zijn op uh, bijvoorbeeld Xbox en PC. Hè. Daar we, uh, zijn we wel in ontwikkeling uh, gegaan tijdig. En nu zie je met deze apparaten, maar ook met wat we op mobiele uh, telefonie doen op dit moment... dat we daar heel hard uh, terug aan het te komen zijn. Dat betekent wel dat je een inhaalslag uh, moet doen... Uh, aan de andere kant zie je dus nu met deze dat je dan ook weer een soort vernieuwde fase weer hebt. Omdat je een 2-in-1 apparaat op de markt uh, kan brengen. Mm -hmm. uh, dat is ook een kenmerk van de technologiemarkt. Dat je ook redelijk snel weer uh, erbij kan zijn. U, u werkte vroeger natuurlijk veel samen met uh, andere grote namen. Ja. Hè? Ik noem dat Dell of zo. Hè? Ja, uh, uh, tegenwoordig zit u dus veel meer ook in hun uh, wijk uh, zaken te doen. Vinden, dat vinden ze denk ik niet leuk. Um, nou ja, heel veel mensen roepen tegen ons dat wij nu voor de eerste keer in de hardware zitten. Dat is niet waar, want we hebben ook een Xbox uh, console mm -hmm. op de markt uh, gebracht. Um, wij werken nog steeds hartstikke hard samen met die partners om uh, uh, die PC-categorie, de tablet-categorie en alles wat in technologie beschikbaar is, uh, om dat verder door te ontwikkelen. Dus al, je zult ook zien in Windows 8-campagnes, bijvoorbeeld, die wij doen op televisie. Daar zie je nog steeds al onze partners die meegaan in de televisiecommerciërs, bijvoorbeeld. En ook op de winkelvloer doen we het samen. Dus het is niet zo, omdat we dit nu hebben gebracht, dat we niet meer met de partners samenwerken. Sterker nog, het maakt het hele, ja, wij noemen dat ecosysteem, maar het maakt het alles wat je ziet in de winkel sterker. En bent u achter de schermen al weer druk met andere leuke dingen bezig? Uh, wij zijn met heel heleboel andere leuke dingen bezig. We zijn met name ook bijvoorbeeld met de Xbox-categorie bezig. Eh, vooral met content. Hè, dus daar willen we veel meer een entertainment device van gaan maken. Um, en we zijn nu uh, de volgende stap aan het zetten... met de Surface Pro die over een uh, paar maanden gaat komen. Maar ook met doorontwikkeling van Office 365. En dan kun je overal werken waar je maar wilt. En heel ja. makkelijk. En, uh, dus dat soort dingen zijn we nu aan het doen. Ja, nou, het klinkt allemaal fantastisch. Ik, ik, ik hoop dat mensen het allemaal een beetje hebben kunnen volgen. Ik, ik vond het redelijk wel. te snappen. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dankjewel. En uh, nou ja, laat hem gewoon staan, zou ik zeggen. Dan ga ja? ik hem even uitproberen. Nee, dat is uh, flauwekul. Dat mag het natuurlijk niet zeggen. Want het lijkt het een grote reclamespot. <laughs> en dat is het natuurlijk niet. Uh, hartelijk dank dat u hier was. Jacqueline Smit. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Even kijken op de kalender hoor. Het klopt toch? Ja, is het is vandaag ja. Maar uh, Een grote groep singles uh, wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld mevrouw De Zwaan. Zij is bewust vrijgezel gebleven. Mevrouw De Zwaan is voorzitter van het Centrum Individu en Samenleving, oftewel CISA. Deze stichting komt op voor de belangen van alleenstaande in Nederland en heeft de afgelopen jaren al veel bereikt in politiek Den Haag. Anne van der Veen was benieuwd of mevrouw De Zwaan het lijflied van de moderne single kent. Kent u Beyoncé? Wie? Beyoncé? Nee, het All the Single Ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. The single ladies. The single ladies. The ladies. En ik dacht, misschien heeft hij ook zo'n nummer. Ik ben gek op muziek. Beethoven, de klassieken natuurlijk. Maar ook op goede, populaire muziek. Daar hou ik ook erg van. Zelfs van carnaval zit... Daar hangt staat een man in de gang... Een paard, toch? Een paard in de gang. Oh, sorry. Na deze toch wel Freudiaanse verspreking over naar Stichting Sisa. Zij komen al sinds 1988 op voor de belangen van alleenstaanden in Nederland. Stapels papier. En dossiers, hè, niet te vergeten. Ja, want dit is eigenlijk een hele serieuze stichting. Uh, ja, we zijn een professionele stichting. We hebben veel overleg met uh, politiek ook. We doen uh, aanbevelingen voor uh, wijzigingen in regelingen. We doen juridische publicaties. Binnenkort komt uh, het leefvormmodel uit als bu officiële publicatie. En uh, die leefvorm, dat, uh, dat is hoe uh, ook daarin wordt weergegeven... de single met zijn sociale bindingen die door de overheid en door de samenleving... als gelijkwaardig moet worden erkend aan, uh, aan huwelijksleefvormen. En daarvoor zijn twee regelingen erg belangrijk. In het erfrecht moet een dierbare vriend van een uh, single... ook als zodanig erkend worden. Die worden als wildvreemden gezien, zelfs broers en zusters... Neven en nichten. Twee, dat is het wettelijk zorgverlof. Hè, door de overheid wettelijk vastgelegd. Wij zeggen het moet ook voor een dierbare vriend of vriendin of broer of zus. Volgens de stichting wordt dus de alleenstaande door allerlei wetgeving achtergesteld. Maar de kwestie van het lijflied laat mevrouw de Zwaan niet los. Ik wilde een liedje, uh, wilde ik, want daar heb ik vroeger nog veel gedaan voor... voor uh, Waar ik werkte, dan hadden we feestavondjes en dan maakte ik revuutjes, Maar dat wilde ik nu voor het symposium doen, voor het CISA. Maar ja, daar voelden ze toch niks voor. Maar ik doe het toch nog wel eens een keer, hoor. Maar voor het symposium, ja, waren ze toch niet voor geporteerd. Ik zou eens willen weten... Waarom de singles er zijn? U moet toch niet vergeten dat zij voor iedereen... Is goed en dan schiet collega mevrouw Roest te hulp. Een van onze donateurs heeft net een tekst gestuurd uit het blad Onze Taal. En daarin staan een paar regels uit een liedje van Benny Nijman. En die wil ik even voorlezen. Maar een vrijgezel, die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt, het was fijn, bedankt, tot ziens. Dames, afsluitend. Voor al die vrijgezellen ja. die wel eens denken... Vind ik nog de beste term. Verdikke me. Ja, verdikken en, me wat. Ik ben vrijgezel. Ja. Een goede tip? Als je zoekt, zul je het niet vinden. Dus zoek nou maar niet, dan, dan vind je het vanzelf. Ja, maar dat gaat dan toch weer uit van dat je dat. Dat zou ik dan op vrienden willen. Hè? Ja, dan pas jij dat op vrienden toe. Dan, dan pas ik dat op vrienden, nu vrienden als toe. Weet ja, Ja, ja. Maar vrijgezel vind ik eigenlijk nog de best, beste term. Want je bent vrij en je hebt toch gezellen. Die Benny Nijman. Ja, die Benny Nijman. Ja, die, zullen we, die houden we er even in. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alle sterren heeft gezien, ja, we weten er alles van. En zo heeft het Centrum Individu en Samenleving dus een nieuw lijflied. Morgen de afsluiting van een weekje in de praktijk op de datingmarkt. Uh, zo direct is het stand.nl. Het is goed dat de oppositie het kabinet de hulp moet schieten, dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Nu het laatste nieuws, Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse gehandicapte-atleet Oscar Pistorius wordt verdacht van moord op zijn vriendin, dat zegt de politie in Zuid-Afrika. En de politie maakte ook bekend dat er al eerder incidenten zijn geweest in het huis van Pistorius. En die zouden van huiselijke aard zijn. Een Argentijnse advocaat wil Jorge Zorrilla ondervragen als getuige in de rechtszaak rond een clandestien detentiecentrum op de militaire basis Campo del Mayo. Daar hield de militaire in de jaren zeventig naar schatting 5.000 mensen vast en velen van hen overleefden dat niet. Het aantal starters dat informeert naar een starterslening... is flink gestegen sinds het kabinet gisteren... de nieuwe plannen voor de woningmarkt bekendmaakte... zegt Quintus Hegie van starterslening.nl. Ongeveer de helft van de gemeenten helpt starters op de huizenmarkt... met een renteloze lening. En het kabinet heeft een financiële meevaller van 290 miljoen. Het havenbedrijf Rotterdam stort geleend geld... acht jaar eerder terug aan het Rijk dan afgesproken havenbedrijf heeft 726 miljoen gekregen... voor de aanleg van de tweede maasvlakte. Dat geld zou vanaf 2021 verspreid worden terugbetaald. Maar omdat de aanleg tot nu toe goed is verlopen... wordt eerder begonnen met de afbetaling. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het midden en het westen van het land is het plaatselijk glad door ijzer. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw. Rijkswaterstaat heeft de snelheid op een aantal snelwegen rondom Alkmaar, Den Haag en Rotterdam beperkt vanwege de gladheid en de aanrijdingen. In totaal nu 60 kilometer, ik noem de A4 Amsterdam-Den Haag, na een aanrijding bij Hoogmade 3 kilometer, de rechter reishok is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij het knooppunt Velzen 4 kilometer, daar is de linker dicht. En op de A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer ook door een aanrijding. A12 naar richting Utrecht bij de Meer 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. A15 Goijkum-Rotterdam bij Knopen Ridderkerk 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda-Utrecht bij Noordloos 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda... is helemaal dicht bij knopen de stok vanwege bergingswerkzaamheden. Een stuk verderop tussen Afrit Vosdonk en knopend Principiel 6 kilometer... ligt daar rommel op de weg. Tussen Roosendaal en Vlissingen rijden geen treinen, daar rijden wel bussen. En tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Tiel rijden ook geen treinen. Dat komt weer door een overwegstoring. Op alle trajecten is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV Stand.nl. Jurgen van den Berg. Kabinet Rutte 2 heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. VVD en PvdA zijn in de Senaat afhankelijk van de oppositiepartijen... voor het uitvoeren van plannen. Bijvoorbeeld de woonplannen van minister Blok... die hadden zonder steun van oppositiepartijen SGP, ChristenUnie en D66 niet door kunnen gaan. Er werd een gelegenheidscoalitie gevormd. PvdA-leider Diederik Samsom verwacht dat dit nog wel vaker gaat gebeuren. Nou, het zou wel eens vaker kunnen gebeuren, dan wennen we er ook aan. Dan gaat het misschien allemaal wat minder ophef veroorzaken. Maar ik ben dan vooral geïnteresseerd in het resultaat. We zullen inderdaad voor de hervormingen in het onderwijs... het leenstelsel ook een draagvlak moeten vinden. Voor de arbeidsmarkt, maar dan vooral ook met sociale partners een draagvlak moeten zoeken. In de zorg zijn grote hervormingen nodig... Ook daar moet een meerderheid voor gevonden worden. We gaan dit vaker meemaken. En ik hoop dat we het net zo vaak succesvol gaan meemaken. Ik ga erover doorpraten met Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamerdag. Meneer van der Staaij, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen ze. Dit is beter dan de achterbank van Rutte. Ja. De woonplannen van Blok zijn zo goed dat de SGP daar moeiteloos achter kan staan. Nee. We willen op termijn natuurlijk wel wisselgeld van VVD en PvdA. Nee. Oké, okay, nou dan gaan we zo meteen wel even over doorpraten. Uh, zeker aan de hand van de stelling. Het is goed dat de oppositie het kabinet te hulp moet schieten. Dat is die stelling. En u mag zeggen als luisteraar natuurlijk ook of u daarmee eens bent of mee oneens. Sms dat dan naar 7070. kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. En meneer van der Staaij, het is goed dat de oppositie het kabinet te hulp moet schieten. Eens of oneens. Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, ik vind het heel goed dat de plannen van het kabinet ook bijgesteld kunnen worden... en vervolgens gesteund kunnen worden door oppositiepartijen. Want het tegendeel moet je voorstellen dat de plannen zijn van het kabinet... die eigenlijk automatisch de steun hebben in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dan hebben we, net als in het verleden, van die dichtgetimmerde regeerakkoorden... die in wetten worden omgezet en waar de rest van de Kamer, de oppositie, het nakijken heeft... Daar wil ik niet graag naar terug. De uitgestoken hand waar Rutte het ooit over had... maar dat was in zijn eerste kabinet... die brengt hij nu echt in de praktijk, zegt u eigenlijk. Ja, maar eigenlijk, dat gold natuurlijk ook voor het eerste kabinet Rutte al... dat er even goed naar de meerderheid in de Eerste Kamer moest worden uh, gezocht. Mm -hmm. En dat hij er niet vanzelfsprekend was. Daar hebben we toen ook ruime ervaring mee opgedaan... hoe dat werkte als SGP. En uh, ja, wij zijn daar wel positief over. Ja. Er zijn ook mensen in verwarringen. Nou ja, dat is misschien overdreven, maar toch. Die zeggen, ja, de oppositie die moet toch ervoor zorgen... dat het kabinet zo snel mogelijk valt... dat we of verkiezingen krijgen, dat u bij wijze van spreken de grootste wordt. Nou, het is zeker waar dat een, een geheide oppositie, echt de oppositie van de breekhamer, erop uit is om te zeggen: weg met dit kabinet. En dan komen wij weer aan de bak en dan gaan wij het allemaal veel beter doen. Dat geldt wel vooral in een systeem van uh, twee partijen. Uh, waarvan de een uh, of de ander de meerderheid haalt. Ik vind in ons systeem heb je ook heel veel partijen. En de SGP is daar een goed voorbeeld van. Uh, wat een kleine partij is. En die er ook reken mee moet houden dat het na de verkiezingen niet zomaar heel anders gaat worden. We groeien gelukkig wel wat, maar toch. Uh, en dan doe jij veel beter aan om je meer constructief op te stellen. En te kijken hoe kunnen wij nou ongeacht de kleur van het kabinet. Kijken hoe wij toch invloed kunnen uitoefenen. Dat heet geloof ik oppositie voeren met het kabinet. Zo mag je het noemen. Ja. Um, Alexander Pechtold, uh, die ook in deze gelegenheidscoalitie zit... Uh, die heeft het kabinet uh, niet van harte gesteund. zei hij uh, vanochtend in een interview in de Volkskrant. Um, en hij zei, zei er ook nog bij... ik vind dit kabinet veel instabieler dan het vorige. Vindt u dat ook? Nou, ik dacht eerlijk gezegd dat Rutte 1, dat daar nou juist zo ontzettend veel kritiek was op de instabiliteit die er toen was. Met ook geen meerderheid in de Eerste Kamer, met een gedoogconstructie nou, op uh, de PVV. Nou ja, desto dus opmerk... die teksten hoor ik eigenlijk wel bij elk kabinet. Maar te opmerkelijker de uitspraak van, van Pechtel, toch lijkt me. Ja, dat is, nou ja, in die zin kijk, kan je dat natuurlijk bij elk kabinet zeggen... wat geen meerderheid meer heeft in de Tweede en de Eerste Kamer. En dan is vervolgens de vraag, uh, uh, nu dus wel in de Tweede Kamer... maar niet in de Eerste Kamer, en dan is vervolgens de vraag... hoe soepel gaat het nu om ook een meerderheid voor die plannen te krijgen... met ook wisselende meerderheden? Ja, en dat, daar hebben we nu een eerste ervaring mee opgedaan... En hoe dat verder zal gaan, dat zal de tijd moeten leren. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja, de kleintjes... en ja, met alle respect, daar hoort u natuurlijk ook bij... die krijgen nu toch een onevenredig grote invloed op het beleid. Nou, het is, het, het is meer zo dat partijen die zich constructief opstellen... tegenover het, uh, het kabinet, dat die... Invloed kunnen uitoefenen. Ja, als je alleen nee zegt en tegenroept, dan zal je weinig invloed uitoefenen. Als je bereid bent om mee te denken. Ook dingen voor je rekening te nemen waar je eigenlijk uh, niet uh, waar je mensen geen, niet altijd het plezier mee doet. Die ook uh, pijn doen. In tijden van bezuinigingen is dat vaak het geval. Maar als je daarin mee wil denken en mee verantwoordelijkheid wil nemen, kan je ook iets terugkrijgen. Namelijk dat je wensen vanuit je eigen verkiezingsprogramma wel. Voor elkaar kan krijgen. Ja. Pichot zei gisteren grappig na de persconferentie: nou laten we de agenda strekken voor het volgende overleg. Hè. Uh, hebt u al een lijstje gemaakt waarvan u zegt: nou daar kunnen wij ook een rol in spelen als SGP? Nou kijk, we hoorden net natuurlijk ook uh, Diederik Samson voorbeelden noemen uh, waar het het beste om gaat. Spannen of daar een meerderheid voor te vinden zal zijn. Plannen rond de zorg bijvoorbeeld, die zijn heel veelomvattend en ingrijpend. En dat lijkt mij wijs dat het kabinet ook vroegtijdig en actief zoekt naar een zo breed mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer. Want dat bevordert ook weer dat je in de Eerste Kamer daar ook op een meerderheid kan uh, rekenen. Nou, hoe heeft u dat met die woonplannen bekeken? Want eerst werd er met CDA gesproken, dat, dat ging, uh, ja, ging op een gegeven moment mis. Dus toen moest u eigenlijk op het allerlaatste moment uh, moest u met z'n drieën om de hoek komen. Uh, heeft Blok dat allemaal handig gespeeld? Ja, het was uh, niet vreemd dat in eerste instantie ook naar het CDA werd gekeken. Die partij kan natuurlijk ook uh, als uh, partij alleen... al ook voor een meerderheid zorgen in de Eerste Kamer. Als dezelfde opvattingen en dezelfde lijn worden gevolgd... in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer. Uh, maar uiteindelijk bleek men toch niet genoeg tot elkaar te komen. En ja, toen werd er ook een andere kant op gekeken. Ja. Um, even daarover gesproken, die Eerste Kamer. Want een, een interessante reactie van iemand op ons forum... die zegt, ik dacht niet dat uh, de Eerste Kamer in het leven was geroepen... om politieke spelletjes te spelen, zoals het CDA nu heeft uh, geprobeerd. Uh, en eigenlijk zoals, zoals het kabinet en, en u eigenlijk met z'n drieën nu ook doet. Um, is dat eigenlijk niet raar dat de Eerste Kamer zo belangrijk is geworden? Nou, ik vind dat niet raar, eh, omdat juist ook de eerste kamer is wel een politiek orgaan en je ziet dat de eerste kamer wel ook respecteert over het algemeen de politieke keuzes die door hun tweede kamerfracties worden gevolgd, maar vervolgens niet maar klakkeloos daar tegen ja zeggen, ook wel zelfstandig toetsen en daar ligt ook een aanvullende waarde van eh, de eerste kamer. Maar hoe is het nou allemaal? Hoe ziet het wetsvoorstel er nu uit? Nu er allerlei amendementen vaak zijn aangenomen, is het wetstechnisch wel ja. deugdelijk in maar, orde? Maar dit, dit gaat verder natuurlijk. Eigenlijk. eigenlijk... Eigenlijk is dit een kwestie van de Tweede Kamer, dat u daar met elkaar op één lijn moet komen en een goed plan voorlegt aan de Eerste Kamer... die dat dan op zijn meritus beoordeelt, toch? Dat gebeurt zeker ook. Dat er juist ook dingen als... Uh, hoe zit het met de rechtmatigheid, de verhouding tot de grondrechten... en al dat soort typische Eerste kamerpunten ook zorgvuldig wordt gewogen. Maar uiteindelijk, het, uh, laten we ook wel zijn... de Eerste Kamer is en blijft ook een politiek orgaan. En het is niet alleen maar een clubje geleerden... die uh, is even alleen een technische toets aanlegt. Maar hoe ging dat bijvoorbeeld met uw eigen senator, Gerrit Holdijk? Is die hier uitvoerig bij betrokken? Want die moet, die moet er straks dat gaan uitvoeren wat u eh, met z'n allen in de Tweede Kamer bedieselt. Nou kijk, Wij zeggen altijd en we hebben regelmatig altijd al over allerlei onderwerpen... Eh, ook eh, overleg. Bij, eh, bij fractievergaderingen kijken we ook wat zijn punten die zeg maar, ons allebei bezighouden. En daarin respecteer je de eigen positie die je allebei hebt. De onafhankelijke positie ook van de Senaat daarin. Maar er is natuurlijk niks mis mee om wel bij elkaar ook af te tasten... wat vanuit jezelf de politieke overtuigingen belangrijke aandachtspunten zijn. Dus kortom, garanties kan je nooit geven vanuit een Tweede Kamer... Kamer, maar je kan wel je best doen om um, ervoor te zorgen dat een, een, een, een voorstel zo goed mogelijk ook bij die Eerste Kamer landt. En wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk geïnvesteerd wordt in een zo breed mogelijk draagvlak... in de Tweede Kamer, zodat ook de kans op brokken... in de Eerste Kamer daarmee kleiner is. Ja. Nou, dat vind ik alleen maar winst. Ja. Ik vroeg me nog even af, hè, voordat u met Blok ging praten... hebt u toen eerst nog met z'n drieën bij elkaar gezeten eigenlijk? Ja, we hebben inderdaad ook uh, de koppen bij elkaar gestoken... om te kijken van wat zijn punten waar we gemeenschappelijk voor staan. Waar we ons gemeenschappelijk sterk voor gaan maken. Want dat vergroot natuurlijk ook de kans dat je er ook uit gaat komen. Kijk, als je met allemaal hele verschillende punten komt en de een is met de ander niet eens, dan wordt het natuurlijk een kakafonie. en is de vraag of je dan wel ja. uh, op tijd zaken kan doen met elkaar. Maar als je al een soort afstemming hebt van waar, waar kunnen we elkaar in vinden en met dat pakket dan ook tegenover een minister zit, dan uh, zal je sneller resultaat kunnen boeken. En dat is ook gebleken. Ja. Nou vroeg ik u net bij de keuzes, hè, van uh, dat was een beetje... Uh, op te kleren natuurlijk, maar wat, wat krijgt u er nou voor terug? Want, want ja, je gaat toch dat soort onderhandelingen. En er zijn natuurlijk wel wat puntjes waar dit kabinet wat aan wil doen en waar de SGP het niet mee eens is. Ja, kijk, ik heb op die vraag nee gezegd, omdat als je zegt, we moeten daar wisselgeld voor terug hebben, dan betekent het, uh, dan, dan, dan klinkt het zo van, de echte punten die zitten er allemaal aan te komen en uh, het is eigenlijk heel onduidelijk wat er nu allemaal afgesproken is. Nee, dat is niet zo. Het ging over het woonakkoord. We hebben gezegd, koop Huren, investeren in de bouw, dat hoort bij elkaar. Uh, dat willen we in samenhang bespreken. En wij hebben ook punten uit ons verkiezingsprogramma voor elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de extra aandacht en steun voor starters. Ja. He, met de versoepeling van de hypotheekrenteverstrekking. Uh, dat is daar een voorbeeld van. En de extra startersleningen, dat ja. zijn punten waar wij trots op maar, zijn. Maar u brengt op zo'n moment niet in van... hou nou eens op met dat geklier met die zondagsopening of zo. noem maar wat. Op bij, bij dit overleg, en dan zie je ook al... dat partijen die daar aan tafel zitten... ook een partij als D66 natuurlijk ook weer... heel anders denkt dan SGP, gaat het louter... en alleen, anders zou je er absoluut ook niet uitkomen... Um, om te onderhandelen... en om afspraken te maken... over de punten rond de woningmarkt... en die zijn ook naar voren gekomen. En daarnaast hebben wij natuurlijk altijd... dat je ook met elkaar contact hebt, maar dat heeft niks... met dat woonakkoord nu ineens te maken... dat je altijd ook zegt, dat heb ik wel eens eerder gezegd... Uh, tegen andere partijen in de Kamer... dat zal ik blijven doen, van dit zijn van ons wel gevoelige punten. We hopen dat jullie hier zorgvuldig mee om zullen gaan. Ja. Dat deden we en dat zullen we natuurlijk blijven doen. En kijk, is het nou zo dat je elke keer weer uh, te hulp schiet... van welke partij dan ook... dan zal dat natuurlijk ook uh, automatisch uitlokken. Dat is vanzelfsprekend dat uh, ook anderen dan zeggen... Nou ja, wie je heel vaak te hulp schiet... moet je niet uh, tegen de schenen gaan nou, stoppen. Ik snap het. Um, u gaat meeluisteren. Meneer Van der Staaij, ik ga naar onze luisteraars. Ik, ik doe nog een paar Twitter-reacties. Michiel Jongewaard: prima zegt hij. Maar laten ze eerlijk zijn en het gewoon een uh, gedolgconstructie... Noemen Jan Hazenjager is het eens met de stelling. Ik heb het idee dat de voorstellen kwalitatief beter worden als er meer partijen bij betrokken zijn. Marjon Oosterhout, stop denken in termen van oppositie en coalitie. Denk in termen van wat nodig is en nodig dan met hoofdletters geschreven. Uh, we gaan eens kijken wat er op de site gebeurt. Ruim 1100 mensen gestemd, 49% is het eens met de stelling, 51% is het oneens. Het is goed dat de oppositie het kabinet de hulp moet schieten. Stand.nl, goedemiddag. Jurgen, René, goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, is niet goed. En uh, ik weet niet wat erger is. Een gedoogconstructie uh, gedoog zoals we die uh, de afgelopen jaren hebben gehad of dit. En ik ben eigenlijk van mening, zeker naar van de staai luisterende, dat dit veel slechter is. En waarom? Een bedrijf, nou, een bedrijf kun je ook niet leiden met een beleid. Er staat één iemand voor de troepen. Die zet en bepaalt de koers... En op het moment dat je met drie man de koers moet uitzetten... dan weten we allemaal dat je nooit de beste keuze krijgt. En dat is met dit ook. Dit is gewoon niet wat het land vraagt. En jij weet niet of je je baan morgen hebt. En ik ook niet. Er worden aan alle kanten worden er offers gevraagd. Hè? Aan de pensionabo's, aan de ouderen, aan de zieken. Iedereen moet meebetalen. En ik krijg van de spaai opgedrongen met zijn enge club. Ik, ja, ik vind dit zo eng. Ik vind dit hmm. zo na. Oké, okay. en... punt is duidelijk. dankjewel. je uh, wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Leest. Dag meneer Van Leest. Uh. Van de ene kant vind ik het goed uiteraard voor de democratie, hè? De regering overlegt met oppositie. Van de andere kant vind ik, uh, maken we het wel een beetje ongerust. In die zin, uh, als nou de regering voortaan met ieder belangrijk wetsontwerp hè, naar de oppositie moet, dan, ja, dan wordt het wel een erg stroperig geheel als iedere minister in weken van tevoren moet overleggen met diverse partijen. Ik noem maar wat, studiefinanciering die er aankomt, de in ja. discussie, de korting ontwikkelingshulp. Nou, ik kan me voorstellen dat de ministers her en zich door de Kamer moeten gaan bewegen. Uh, u verwacht dat het allemaal veel langer gaat duren. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Al. Schepen. Hallo. Hallo, ik ben er niet eens met de stelling. Uh, het is natuurlijk ook uitgeboren, geboren. Hè? Het kabinet kan gewoon niet zonder die andere partijen. Denk u nog werkelijk dat de uh, Partij van Arbeid en de VVD... de andere partijen gevraagd hadden... en ook in de Eerste Kamer een meerderheid hadden? Dat ik denk ik denk niet. niet. Ik denk toch ook niet. Nee. Dus het is een pure noodzaak. Ja, maar dat is toch niks mis mee? Dat is ook niks mis mee, maar ze hadden het nooit gedaan. Nee. Ze hadden het nooit gedaan. En dan vind ik het nog erger dat uh, SGP-CU... Uh, en zelfs deze zeggen, maar zo makkelijk overstag gaan. Ze laten zich zomaar voor het dag worden door het kabinet. En binnen 24 uur zijn ze eruit. En ze zijn akkoord. Okay. Veel meer hebben ze niet gebracht. Oké, okay, dan gaan we straks nog even aan uh, van de stij voorleggen. Te makkelijk overstappen zegt deze meneer. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Nou, Ik ben het ook niet eens met, uh, met deze manier van optreden. Ik vind het meer een, een, een, een niet een gedoogsteun, maar een collaboratiesteun. Wat, uh, wat deze partijen verlenen is nieuw woord. Hè? Ja, u, u verdenkt de SGP van collaboratie nu. Ja, dat vind ik wel. Kijk, de Eerste, ja, de eerste Kamer is bedoeld voornamelijk voor het tegenhouden. Voor door de Tweede Kamer, regering in de haast. Hè, onder invloed van de waan van de dag vaak genomen besluiten. Dat is hun hoofdtaak. Dat, dat wordt nu verzaakt. Mm -hmm. Ze gaan gewoon, de, daar is de Eerste Kamer niet voor bedoeld. En dat vind ik van een partij als SGP valt me dat toch wel een beetje tegen. Die zijn doorgaans nogal zuiver in de leren. En dat laten ze hier toch wel, wel erg makkelijk schieten. Gaan we zo even voorleggen, meneer Van der Staaij. Heel graag. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, Jurgen, goeiemiddag. Uh, ik ben het eens met de stelling. <coughs> Waarom? Uh, ja, uh, we, Omdat we nu weer in de recessie zitten en het... Uh, uh, uh, uh, wat mij betreft mag de huizenmarkt wel weer uh, wat vlak getrokken worden. Ja, er moet wat gebeuren, zeg je, en dan maar gewoon op deze manier, want dan kunnen we tenminste verder met het land. Uh, ja, want uh, zo schieten we ook geen bal op. Hè? Duidelijk. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Ik hoor wel geruis, het maar. Is ik heb het al eerder ik... gezegd. Zeg het ik... maar, meneer, maar u moet even opnieuw beginnen, want u was nog niet in de uitzending. Zeg het maar. Ik ben het oneens met de stelling, want de, de eerste kamer is daar helemaal niet voor ingericht. Bovendien is het een blokkade van uh, het feit dat het primaat van de kiezers, zoals ze die zich uitgesproken hebben, ik ben niet eens met het kabinet, uh, daarmee ook op zich geholpen wordt. We hebben uh, via rechtstreeks verkiezingen, uh, heeft de bevolking gezegd, uh, wij kiezen voor uh, deze combinatie. Uh, en dan komt er een, een, een drietal uh, het, uh, eigenheimers, die willen daar via de Eerste Kamer toch nog weer op kunnen schieten. Het is dubbel, daar is de Eerste Kamer niet voor ingericht. De eerste Kamer direct afschaffen. Duidelijk punt, ook wel een mooi punt om even voor te leggen zometeen. Afschaffen van de Eerste Kamer, dat hoor je natuurlijk ook wel vaker. Zeker na aanleiding van dit soort uh, zaken, zoals die van de week zich hebben afgespeeld. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg hem maar meneer. Nou, ik, uh, mijn mening is dat uh, dit uh, een hele ongezonde situatie is. En uh, dat we binnen uh, twee jaar weer uh, in een stemhakje staan. Ja? Want dit houdt geen stand. Want er zijn, uh, dit is niet alleen uh, het dossier van de Huizenmarkt, maar er zijn zoveel dossiers. En ze moeten nou, we hadden de, toen met de PVV nog de duidelijkheid dat die gedoogden. Maar nu uh, moeten ze met de pet rond van wie gedoogt ons. Ja. En ik ben het er helemaal eens met uh, Emiel Romer. Die uh, zei ook, er moest uh, snel, snel, snel een kabinet in elkaar geflansd worden. Maar de consequenties, daar hebben ze zich, uh, dat hebben ze zich op dat moment niet gerealiseerd. Nee. Duidelijk, dank u wel. StampertNL, Goedemiddag. Jan Kool. Goedemiddag. Dag meneer Kolen. Uh, ik ben het er mee eens... Kijk, kijk, het is nog altijd de meerderheid van de volksvertegenwoordiging die het bepaalt En dat uh, is nu gebeurd. Ja, maar wat vindt u dan van zo'n meneer die net zegt van uh, ja, we hebben gestemd hè, een tijdje terug. Nou, daar kwam een uitslag uit. Die twee partijen hebben een regering gevormd. En nou worden toch al die anderen die toen niet genoeg stemmen hebben bereikt, ja, maar... die, die krijgen toch een, een flinke stem in het geheel. Ja, maar die meneer die komt en, en, en zijn voorgangers, ook uh, die, de vorige sprekers, die komen toch niet van een ander planeet. Wij weten toch al dat in de politiek al, uh, al zolang er uh, mensen op paden zijn... dat uh, er gerotzooid wordt. Nou, de, de, en die lijn wordt gewoon doorgetrokken. Ja. <laughs> ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, met Joeko Perrier. Um, Dag, Joeko. Ja, ik, uh, ik ben ook tegen wat er nu gebeurt, want het is... Een buitengewone, akelige koehandel. Ik laat maar zeggen met zieke koeien of zo, dat hoort ook niet. En, uh, dus dat klopt niet. En ik voel me als kiezer, zal ik dan even zeggen... uitgeleverd aan de willekeur van de mensen die langs de zijkant staan. Want dat staan ze natuurlijk in principe, deze drie partijen. En wat, wat mijn vraag is, uh, nu dan, hè, omdat dit allemaal kan gebeuren... Um, is de Eerste Kamer niet onafhankelijk van wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Want daar lijkt het nu gewoon op. Ja. Het is natuurlijk onzin dat wat ze in de Tweede Kamer beslissen. Welke partijen het ook zijn. En welke combinaties het ook zijn. Ja. De mensen in de Eerste Kamer zijn in de eerste plaats om zelf met z'n allen te overwegen ja. wat, wat is goed en wat is niet goed. Nou ja, ik heb daar Van de Staaij natuurlijk net naar gevraagd. En die zegt, ja, de ja. tijd dat je geen politiek mocht voor, uh, bedrijven in de Eerste Kamer... die is al lang voorbij. En dat gebeurt natuurlijk ook al, uiteindelijk wel. Maar uh, ja, misschien nu nog weer nadrukkelijker uh, misschien. En, uh, u hebt daar bezwaren tegen, duidelijk. Ja, het is geen onafhankelijke politiek. Nee. We staan dus niet los van de mensen, van de 150 mensen in de Eerste Kamer. Ja. En ik dacht nou juist ja. dat dat de bedoeling was, dat ja. we onafhankelijk daarvan konden werken, nou, en la werken. Laten we die vraag maar gelijk even doorspelen, want er hebben meer mensen natuurlijk iets over gevraagd naar Kees van der Staaij, die uh, meegeluisterd heeft. Dank u voor het bellen trouwens, mevrouw. Uh, Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, en dus een van de, ja, uh, collaborateurs zou ik bijna zeggen, meneer van der Staaij. Collaboratiesteun wordt het genoemd door een van onze bellers. Meewerken. Dat betekent dat letterlijk, geloof ik, hè? maar het heeft een wat negatieve klank. <laughs> ja. Um, ja, kijk, maar zo bijzonder is het ook niet wat we nu doen. Als je amendementen indient of moties indient in de Kamer, dan werk je ook mee aan een bepaald voorstel van een kabinet. Want dan zeg je niet alleen ik ben voor of ik ben tegen, maar ik probeer het te verbeteren. Nee. En wat er nu in feite gebeurt, is dat de plannen van het kabinet doordat ze uh, denken van willen een bredere meerderheid hebben... Uh, uiteindelijk verbeterd worden, doordat een aantal partijen zeggen... maar wij hebben ook belangrijke opmerkingen en wensen. En laten we wel zijn, ik ben bijna nog niemand tegengekomen... die zegt wat er nu ligt is Minder dan de oorspronkelijke ja. plannen. Bijna iedereen zegt het is een verbetering. Nou ja. Van starters, van aannemers, uh. die zeggen: dat is goed nieuws. Maar dus er zijn dus... ook mensen die zeggen: jij krijgt op, dit op deze manier, als dit vaker zou gebeuren, krijg je toch allerlei akkoorden zonder ruggengraat. Het is allemaal een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje de grijze middenmoot. Het is onduidelijker. Dat is meer wat er dan aan de hand is van het moment. Dat snap ik wel. Als je zegt: van ja, je hebt een regering die hebben een plan en uh, die gaan het halen. Ja, dit is een ingewikkelde verhaal. Maar in de praktijk kan het zo wel degelijk goed werken, is mijn uh, opvatting. En de Eerste Kamer. Die blijft onafhankelijk en die blijft zelfstandig. Uh, maar er zitten natuurlijk ook wel partijen in. Uh, uh, de P van de A en de CDA en SGP en zo. Dat zijn ook gewoon partijen in de Eerste Kamer. Maar die. Oordelen uiteindelijk altijd ook weer onafhankelijk van wat de Tweede Kamer heeft gezegd. Het kan ook ja. best zijn als, die, als, die, als de, als de, als de wetsvoorstellen komen die aan allerlei kanten rammelen, zullen ze echt geen ja zeggen tegen die plannen. U vindt ook dat de Eerste Kamer gewoon moet blijven? Want er zijn ook mensen die zeggen: Nou, laat, als je he, die zien wat er gebeurt zo in zo'n week, zeg, nou, schaf dan die Eerste Kamer gewoon af. Nee, ik ben blij dat er een Eerste Kamer is, omdat ik dat ook een belangrijke rem juist vind uh, op ondoordachte wetsvoorstellen. Maar, maar nu werkt de Eerste Kamer toch wel heel erg mee om, uh, om een westvoorstel uh, geregeld te krijgen. Nee, het is meer zo dat wij uh, juist ook al ons afvragen... Uh kunnen wij onze wetsvoorstellen zo in elkaar zetten... dat ze ook de toets van kritiek van de Eerste Kamer kunnen doorstaan. Nou, Dat is altijd goed, want ja. dat zijn, waar zij op letten zijn juist punten... die voor ons allemaal belangrijk zijn, ja. van goede wetgevingskwaliteit... en doordachte en samenhangende plannen. U, u klinkt wel enthousiast en ik heb het idee dat uh, als we weer uh, aan de bel trekken... dan uh, gaat u in ieder geval weer met ze praten. Als het om plannen gaat waar wij zeggen... nou, daar kunnen wij met wat bijstellen hier en daar best tot overeenstemming komen, zijn we altijd bereid tot zo'n gesprek. Er zijn ook wel plannen waarvan we zeggen, laten we helder zijn. Ja. daar zullen we nooit onze steun aan geven. Ja, nee. Bijvoorbeeld 100.000-plus gemeenten. Ja, dat, dat zijn plannen, die grote herindelingen. Ja. Ja, die steunen wij niet, nee. dus daar hoef ik ook niet over te praten. Fijn dat u in stand.nl was. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Uh, u kunt kijken op onze site hoe het is met de percentages. Daar is weinig veranderd, een beetje 50-50. Wel meer mensen gestemd en u kunt dat helemaal hele blijven doen op die stelling. Het is goed dat de oppositie het kabinet te hulp moet schieten. Elsbeth. Heb jij een kat of hou jij van katten? Nee. Dat is een beetje verdeeld, hè? Je hebt kattenhaters, kattenliefhebbers. Ja, ik ben nou. geen hater, maar nee. Frans Kapteijns, onze boswachter, die vindt dat er belasting geheven moet gaan worden op katten. Omdat ze overlast veroorzaken. Verder praten we over dat Nederland nog steeds in crisis zit met Hans Biesheuvel van MKB. Die hebben daar heel erg veel last van. En live muziek van Anne, Anne van Veen. Oké, okay, je hebt wel naar muziek te laten. Ja, we hebben een muziekprogramma geworden. Dit is de dag. Zo meteen na twee. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar